Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Banken en verzekeraars zijn vorig jaar wereldwijd... het vaakste slachtoffer geworden van datadiefstal. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse internetbedrijf Verizon... dat onder meer gegevens van de Nederlandse politie kreeg voor het onderzoek. Verizon onderzocht ruim 600 incidenten van cybercrime. Ruim 30 van alle gevallen van datadiefstal... deed zich voor bij financiële instellingen. In 2011 waren banken nog 10 van de gevallen het doelwit... Het gaat er vooral om het skimmen van bankpassen... en het gebruik van computerprogramma's om computers mee binnen te dringen. Het Openbaar Ministerie zal de omstreden maagchirurg Nick R... in een groot deel van de aangespannen zaken niet vervolgen. RTV Drenthe meldt dat het OM een brief aan de slachtoffers heeft geschreven. Zeker 9 van de 17 gevallen kan de voormalig chirurg van Scheperziekenhuis in Emmen... niet verantwoordelijk worden gehouden voor blijvend lichamelijk letsel... of de dood van patiënten. Nick R. werd in 2009 door het scheperziekenhuis ontslagen... omdat zeker vijf patiënten zouden zijn overleden... nadat hij een maagband bij hen had aangebracht. Andere aangiftes zijn afkomstig van slachtoffers... die zeggen dat ze ernstig letsel hebben overgehouden... na een maagverkleiningsoperatie. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een toelichting. Een Amerikaanse militair heeft eh, schuld bekend aan de moord op vijf collega's... in een militair therapeutisch centrum in Irak in 2009. In ruil voor de bekentenissen zullen de aanklagers niet de doodstraf eisen. Sergeant John Russell wordt vervolgd voor de dood van twee legerartsen... en drie militairen op een basis bij het vliegveld van Bagdad. Volgens het leger leed Russell tijdens zijn daad mogelijk aan oorlogsstress. Het weer, vannacht lichte regen, overdag geleidelijk droog...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 Dat de radio het perfecte kanaal is voor het snel brengen van nieuws is een feit. Net als dat de radio een prachtig medium is voor het voeren van bijzondere gesprekken. Het laten horen van bijzondere documentaires. Maar er kan nog veel meer met radio. Welkom terug bij Dit is de Nacht met de komende twee uur de radio als theater. Met studiogast Robert van der Horst. Goede nacht. Je bent beeldend kunstenaar ja, en initiatiefnemer van Radio Baken. Een project dat draait om radiotheater op locatie. Wat is het? Kun je het in het kort vertellen? Ja, nou, je hebt een zender en daarmee maak je radio. Dat doet elke piraat, dus dat, uh, zo werkt dat. Uh, maar ik ben dan geen piraat. Maar je, je hebt een zender en dan zend je uit. En dan heb je een radio en dan ontvang je je. En daartussen kunnen allemaal dingen gebeuren. Hier heb je natuurlijk een studio en dan is de afstand tot de luisteraar heel ver weg. En bij mij is die afstand eigenlijk altijd heel heel erg klein. Een kleine introductie. Ja, luisteraars, dit is Radiobaken. Radiobaken komt naar de boezem van Brakel van 17 tot en met 26 mei. Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt u ons beluisteren op de 106.0 FM in het gebied rond Brakel en Poederoien. Maar veel mooier is het om de radiowandeling over de eeuwenoude Nieuwe Dijk zelf mee te maken. U bent van harte welkom. Kijk op de website. Maar nu eerst uw eigen panfluitist. Ja. <tijds> Ja, mooi, hè? Dat is gelijk al een beetje gek, hè? <laughs> ja, dat is heel mooi. En uh, dit is bommel is dit, hè? Dat hoor je wel. het is een project dat we binnenkort gaan, gaan beginnen. Ja, dit een... was een introductie eigenlijk, ja. hè? Een teaser, zoals je dat dan een zegt. Een teaser. In de radiothermen. Een teaser, ja. Al die termen kennen ze wel, maar ik gebruik ze niet altijd. Deze staat op internet eigenlijk om aan te kondigen dat we uitzendingen gaan maken. En eigenlijk is het een wandeling over een dijk met een zender die in een kar staat. En die zender die zendt eigenlijk uit, terwijl het publiek met radiootjes om die zender heen lopen. Dus het is eigenlijk een soort wolkje met geluid. En af en toe dan, uh, dan stopt de uitzending misschien wel en hebben we een excursie. Of gaat de uitzending door, maar lopen de mensen een eindje weg? Want als ik nu de luisteraars bijvoorbeeld van Radio 1 op zou roepen om allemaal even naar buiten te gaan en even... En ze zouden het allemaal doen, dan staat nu half Nederland, want je hebt heel veel luisteraars, heb ik gehoord, half Nederland nu buiten. Nou, Dat gebeurt ook bij, bij Radiobaken, alleen dan staan we eigenlijk met z'n allen alsof jij nu als radiomaker tussen je publiek eigenlijk in staat. Dus je maakt live, echt live radio. En de, de omgeving van waar je bent, ja. dat is dus eigenlijk wat je gebruikt om jouw radio-uitzending uh, in te vullen. Ja, dat is het verhaal. Er ja. zijn heel veel vormen. De omgeving voor. vertelt het verhaal. Ja, het gaat altijd over landschap. Ja. Ja, het begint met landschap, kijken naar dingen, verhalen verzamelen, uh, sporen zoeken. Ik ben echt een spoorzoeker, vind ik het mooiste wat er is. Uh, zo, heb ik, zo heb ik net ontdekt, maar misschien heb, mag ik dat nu vertellen. Ja. Dat, uh, dat ik in, uh, in Brakel heb ik met iemand gesproken die, die weet heel veel van wandelen, die wandelt altijd. En normaal kijk je naar een landschap denk je, nou ja, wandelen, waar wandel je dan? Er zijn elf verschillende wandelroutes die je niet ziet, maar ze zijn er wel. Dus als je iemand ziet lopen, dan weet je eigenlijk nooit... waar die wandelt, hoe die loopt. En ik probeer nu al die verschillende wandelingen... op dat kleine stukje Nederland... eigenlijk in kaart te brengen. En dat is een heel klein verhaallijntje, kan je zeggen... in die uitzending, die ook weer een wandeling wordt. Ja. Want mijn publiek gaat met mij wandelen door het landschap... Met radiootjes dus in hun hand. En ik maak live radio tussen hun in. En ik vertel dan over allemaal paden die je eigenlijk niet ziet. Alsof er, als je, als je een mier ziet lopen. Hè? Ik weet niet of je dat wel eens die lopen. En dan denk je, waarom gaan ze nou met z'n allen eens linksaf daar? En dan komt de volgende mier, die loopt hetzelfde gaat ook weer precies op dezelfde plek ja. linksaf. Zo dat doen wij mensen eigenlijk ook. En, en ik ontdek dan, dat is maar een klein facetje van wat wij met radiobaken doen. Ik ontdek dan zo'n heel klein stukje. Zo'n klein geheimje waarom mensen ineens op die plek links afgaan. Blijkt het een wandeling te zijn... helemaal van Noord-Noorwegen naar, naar Zuid-Spanje, Zuid volgens mij. En die loopt daar dwars doorheen, door dat gebied. En dus je kan iemand tegenkomen... die gewoon zo'n Grand heet dat aan het lopen is. En dat weet je niet, maar ze zijn er wel. Nou, wie is dat? Nou, dat, dat is dan onder dus jij laat eigenlijk dingen horen... die ons misschien in het dagelijks leven niet zo opvallen. Ja, en ik laat ook dingen... Het gaat ook over kijken. Want zoals wij hier nu in de studio zitten... hebben wij alleen maar muren met akoestische wanden. En een paar microfoons met lampjes. Maar als je met radiobaken meegaat, met radiomaken... dan zie je eigenlijk de... dan zie je het landschap waar we het over hebben om je heen. Dus het is eigenlijk meer theater... Dan radio. Of het is, nou, en dan heb je heel veel verschillende vormen. Maar daar komen denk ik later nog wel ja, op toe. Ja, we hebben een maar. heleboel fragmenten. Oh, god. Ja. <laughs> van jou en van anderen. Leuk. Ook van mensen die uh, jou de inspiratie uh, zijn geweest. Ja. Uh, dat zometeen. Heel veel meer. En dus live optredens van Emiel Landman. Maar eerst Stef Bos.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 Stef Bos en ik hou van de radio. Robert van der Horst, radiokunstenaar. Hou jij ook van de radio? Dat, dat moet wij dan wel. Hè? Ja, ik hou wel van radio, ja. Ik, ik hou eigenlijk van heel veel. Ik hou heel erg van muziek. En van verhalen. Eigenlijk hou ik het meeste van verhalen, geloof ik. En dan kom je al snel bij de radio terecht. Ja, ja dat wel, toch? Ja. Ja, ja. ja. Maar verhalen. Je hebt natuurlijk heel veel vormen van verhalen. Ik, bij mij is het begonnen. Uh, als ik het mag vertellen, want jij volgt natuurlijk een script. Bij mij is het altijd uh, houtje, touwtje, van nou, links naar rechts en, en rechtdoor. Maar, nou, want wat... regelt de Boemar? Ja. ja. <laughs> nee, maar bij mij begon het eigenlijk met... Uh... Ja. Er was een, uh... Ik was op Terschelling uh, door het Oero Festival gevraagd. En ik uh, zei van, kies maar een plek. Doe maar iets. Het is helemaal het begin van het Schuurtjestheater. En ik kwam daar bij een vluchtelingencentrum, Paal 8. En het was een voormalig hotel en die vluchtelingen die zaten daar... eigenlijk in veel te kleine kamertjes met z'n allen op elkaar. En er waren van alle mensen, heel veel uit Armenië waren daar. En toen dacht ik, ja, zij hebben allemaal verhalen. En bij hun gaan verhalen altijd over of ze waar zijn of niet waar zijn. Want het gaat over waarheidsvinding eigenlijk. Dus klopt, klopt het wel? En kunnen we op grond van jouw verhaal je eigenlijk wel een status geven, dat je mag blijven. Dus er zat, een verhaal was altijd gebonden aan waarheid. Of aan werk. Klopt het? En ik ben met hun gaan praten. En toen heb ik uiteindelijk een installatie gemaakt... Een, een, uh, waarbij ik uh, hun heb gevraagd, om hun achter heb gelaten... heel veel mensen hebben achtergelaten in een kamer met een microfoon. Dus eigenlijk deze setting. Uh, eigenlijk ook de setting die ze kenden als ze naar de IND gingen. En heb ik hun gevraagd, van: beschrijf nou voor jou... Maak een verhaal, vertel mij een verhaal in je eigen taal. Ik zal het niet kunnen verstaan. Um, waarbij je een beeld oproept van, van het, de plek die je lief is. Dat hebben ze gedaan, dat hebben heel veel mensen gedaan. Hoe en was en... dat? Ja, Dat was heel zwaar, of heel bijzonder eigenlijk. Ja. Dus het gaat over vertrouwen. Ik, heb, ik moest echt uitleggen dat ik niet degene was... die ging beoordelen of dat verhaal klopte. Het ging over een fragment, want ik hou heel erg van kleine dingen. Maar jij kon dat ook helemaal niet beoordelen, want je kon het niet verstaan. Nee, maar je ziet wel of mensen iets echt vertellen of niet. Ja. Dat zie je aan hun gezicht. Dat hoef je niet te horen. Dat hoor je in, in of je stem of een stem breekt. Of dat je, je kan in iemands ogen ook zien of je iets voor zich ziet of niet. Dat hoor je. Dus dat hoorde ik wel. Ik versta geen Armeens. Of er waren heel veel, heel veel verschillende ook mensen uit... Wat uh, was dat toen? Net dat conflict bij Sudan. Ja, dat is in ieder geval, er waren heel veel verschillende mensen... die ook nog eens een keer allemaal bij elkaar... Maar dat is trouwens wat je zegt. Dat is trouwens natuurlijk ook heel mooi aan radio. Dat je eigenlijk geen beeld nodig hebt. Dat je aan iemand stem al kunt horen, als het goed is. Ja. In de meeste gevallen uh, wat iemand stemming is. Ja, dat kan je horen, ja. En ik heb toen die uh, verhalen... Heb ik, uh, heb ik een hele grote paal in het, in het, in, op de vloedlijn gegraven. En daar heb ik een speaker uh, op gezet. En die verhalen zijn dag en nacht eigenlijk te horen geweest... Uh, op, op die plek waar Eb en Vloed eigenlijk elkaar ontmoeten, kan je zeggen. Dat kruispunt. En daaromheen heb ik een hele huiskamer gebouwd... die elke dag helemaal wegspoelt en weer terugkwam. En allemaal aan de palen. Dus het was eigenlijk wel heel dramatisch werk. Maar het mooie was dat overdag gingen die verhalen door. Maar de strandgangers verstonden dat natuurlijk ook ja, niet. Dus die gingen dan... En je kon er dus ook niet altijd naartoe? Nee, af en toe was het gewoon te ver weg. Ja. En dan was het weer drooggevallen. En dan zaten mensen daar gewoon met hun, hun zwembroekjes... en hun handdoekjes en een zonnebrand... zaten ze op die stoelen van die huiskamer die ik had gebouwd. Gewoon lekker in de zon. En terwijl die verhalen als een soort, soort ja, mantra... het ging maar door. Als je het niet weet... dus het gaat ook heel erg over context... wanneer je het, het, het wel of niet begrijpt. Maar de, het bijzondere was dat dan ook weer... uit het vluchtelingencentrum mensen kwamen... Met hun familie, want ze hadden een verhaal verteld. en daar dan ook tussen gingen zitten om te luisteren naar hun eigen verhalen. Dus dat was een hele rare vermenging: van. van uh, uh, ja, als je je ogen dicht zou doen, hmm. dan zou je de zee horen en hem dus ook zien. maar je zou ook eigenlijk door de ogen van die mensen het, het landschap horen wat ze beschrijven. en je hoort dan eigenlijk er ook nog doorheen de, de, of je, de, de mensen die eigenlijk het niet weten. Die gewoon daar onverschillig, en niet onverschillig, maar onwetend eigenlijk daartussen zitten. En hun verhaaltjes hebben, hun, hun niemandalletjes elkaar insmeren. Ja, in dit geval kwamen dus vanaf de zee eigenlijk. Ja. Elke keer is het vanuit een andere locatie. Vanaf mm -hmm. een andere locatie, radiobaken, zou niet vanuit een Radio 1 studio komen, kunnen komen. Nee, dat kan niet. Nee, Dat kan nooit. Nee. Nee, omdat het. Dit was nog geen radio, hè. dit was nog gewoon eigenlijk. Het, het, daar zat nog een draadje aan. Ja. Maar vanaf dat moment, vrij kort daarna, ben ik met boeren gaan werken. Dat uh, waren Armeniërs. Die, die Armeniërs waren boeren. Een aantal boeren. En toen ben ik hun gaan vragen: wat is dan je grond? En wat maakt dan dat je boer bent als je geen grond meer hebt? En van daaruit ben ik toen na gaan denken over, over grond... en over hoe je je kan verbinden met grond... en wat dat met mensen eigenlijk doet. En de, toen ben ik eigenlijk steeds meer in de agrarische gemeenschap gekomen. En met boeren verhalen gaan vertellen en verzamelen... en daar installaties voor gaan maken. En daar is uiteindelijk een aantal jaar later radiobaken uit ontstaan. Ja. Dus het zijn eigenlijk stapjes van, van verhalen naar... Uh, als je je ogen dicht doet, dat je dan een landschap ziet en dat je dan dat landschap kan oproepen... tot radio, waarmee dat bleek ook ineens te kunnen. En dat wat jij maakt, dat is ook gewoon te beluisteren... dan in de omgeving waar je dan bent. Ja, ja, ja. ja. Hoe dat precies zit, mag je zo meteen vertellen. Okay. Eerst nog even een fragment om een nog betere indruk te krijgen... van wat jij zoal doet. Okay. Ja, ja. Goeiedag, heren. Fijn dat u er bent. Het, was even, uh, het heeft even geduurd, maar we zijn dan nu eindelijk, uh, eindelijk in de lucht... Uh, Herman van de Beitel, ik, ik, ik introduceer u even en dan maak ik vast fouten bij. Uh, Hendrik van de Beitel, Herman van de Beitel, uh, bioloog, misschien wel ecoloog. En uh, een uh, hele grote kenner van dit gebied. En al heel lang eigenlijk onderzoek aan doen. En eigenlijk ook het genieten, want het is een heel bijzonder gebied. En daar zal hij straks uh, wat over vertellen. Pieter Jan Keizer, Peter Jan Keijzer, zie je, daar ga je al. pieter Jan Keizer, mycoloog, kenner van, kenner van de paddenstoelen. En ontdekker van iets heel bijzonders hier. En dan als laatste, de senior in, deze, in deze, dit centhuisje, uh, Jan van Esseveld. Ja, um, yeah. yeah. jaar. 80 jaar. Ground, <laughs> ground control approach. Medewerker. En nog veel meer eigenlijk. Ik zal even de deur dicht doen, want het klappert een beetje. Dat kan hier allemaal live in de uitzending de deur dicht doen. Ja, ik heb hier allemaal papieren, uh, hele dag voorbereiding uh, zit hierin. En uh, niet van mij alleen, ook nog eens van een collega. En dan hoor ik jou en dan denk ik, ja, klinkt eigenlijk wel leuk als je iemands naam niet weet. Maak je er een grapje van en klaar? Ja, maar zo werkt het toch ook. Ja, ja en ik vergiste me echt. maar maar wat, wat je misschien. Je hebt het misschien de foto hiervan gezien, hoe dit eruit ziet. Mijn studio is een, is een porta cabin op dat moment die helemaal vol hangt met briefjes, ja. waar microfoons aan touwtjes in de ruimte hangen. Waar een, elke dag een andere technicus komt. Misschien hier ook wel. Maar dat is dan jong, iemand die vrijwillig dat voor het eerst eigenlijk doet. Um, en we maken eigenlijk, we puzzelen eigenlijk als een soort houtje touwtje. Om een aantal eikpunten die uitzendingen aan elkaar. Maar als je dan terugluistert, dit is dan de introductie, maar als je ja. dan de verhalen hoort, ik weet niet of je nog een fragment hebt wat hierna komt, of je dat nog hebt gemonteerd, die, die meneer Essenveld, van Essenveld, dat is gewoon een, dat is, die, die heeft verhalen, die kan uren doorvertellen over wat daar op die plek is gebeurd. Ja, want waar kwam dit vandaan? Soesterberg. Soesterberg, ja, net vliegbasis. Vliegbasis, net na de sluiting. Een mooie locatie. Ja, ik stond midden op de startbaan, uh, met uh, uh, zeven kleine huisjes van stro, ik gemaakt om me heen, waar mijn luisteraars in zaten. Dus mijn luisteraars zitten eigenlijk in een straal... van 30, 40 meter van mij vandaan, zijn die zo'n 50, 60 mensen. Maar de zendmast, die is 30 meter hoog die ik heb... die zendt tot in Utrecht uit... Dus ik heb altijd twee soorten luisteraars. en Misschien hebben jullie dat niet gemonteerd, maar er komt dus heel vaak voor... dat er bijvoorbeeld luisteraars aankomen lopen met hun radiootjes. <laughs> en dat ik dan dus voor de luisteraars in Utrecht of in Soest... beschrijf dat er een groep luisteraars ja. aankomt lopen ja. met radiootjes. Ja. En dat, die, die, dat leidt tot hele rare perspectieven. Ik kan mijn luisteraars oproepen om sneller te gaan lopen. Ja mensen, Dit duurt te lang. Jullie zijn niet op tijd bij de uitzending. Terwijl ze al in de uitzending zitten. Ja, komen ze... hier, hier bellen luisteraars, maar bij jou komen ze echt op bezoek. <laughs> ze komen echt op bezoek, ja. ja. ja. En, en je zendt dus uit dan uh, in een heel uh, uh, vrij uh, wijd gebied. Dat uh, kan, ja. Dat kan. Hoe regel je zoiets? Technisch, maar ook financieel? Nou... Um, het is een, uh, uh, je spaart heel langzaam steeds betere spullen bij elkaar. Dus het is een heel lang traject en je bent er zuinig op. Dat is één. Dan krijg je er subsidie voor? Ja, ik krijg wel subsidie. Soms krijg ik ook... Uh uh, subsidie van, uh, van uh, hoe noem je het nou, van bedrijven bijvoorbeeld... die sponsoren, Sponsoring, ja. Ja, of, of gemeentes die het belangrijk vinden... dat het verhaal van een plek wordt verteld, zoals in dit geval Soesterberg... waar dat dorp eigenlijk net in een transitie was... van een vliegdorp naar een gewoon dorp. De basis was net gesloten. En dan, dat is er dan een heel belangrijk markeringsmoment eigenlijk. En die verhalen die er dan nog zijn... en de ruimtes die er dan nog zijn, daar word ik dan eigenlijk ingegooid. Ja. En, heb... en dan krijg je dan een opdracht mee... Ja. De opdracht is, uh, dit is de plek, veel succes. Ja, ja dat is ongeveer de opdracht. Ja, het en, wordt dus uitgezonden echt gewoon in de ether, dan heb je een frequentie. Ja. Daar ja. moet je ook voor betalen. Ja, moet je wel voor betalen, maar dat valt Hoeveel, hoeveel eigenlijk? Want nou, dat doe je hoe lang dan, een dag of een weekend? Nou, dit was tien dagen. Zo. Uh, deze zomer zit ik, geloof ik, 28 dagen op Radio Kootwijk. Ook, ook een mooie locatie. Ja, geweldig. Ja, dat is echt een schitterend gebouw. Uh, maar... Uh, uh, dat, maar wat was zoiets? Uh, nou, ik denk dat de frequentie. Ja, je moet eerst aantonen bij het commissariaat van, van de media dat, dat het, het enige belang heeft wat je mm. doet. Hoe doe je dat? Doordat ik geloof dat het belang heeft wat ik doe. Ja. En, dan, en dan leg je dat uit. Dat ja. het verhaal van een plek verteld moet worden. En dat krijg je dan dus voor elkaar, die frequentie, die krijg je dat. En dan. Krijg, en dan ga je naar het agentschap Telecom en die zeggen... nou, je hebt de vergunning gekregen, maar nu moet je nog een frequentie krijgen. Dan gaan ze kijken van welke, welke is vrij. En dan krijg je die toegewezen. Ik denk dat je voor dat hele traject, behalve gewoon een goed verhaal... een uh, 600, 700 euro verder bent aan vergunningen. En is dit een hobby voor jou of leef jij hiervan, van dit soort dingen? Dit is, ik leef hiervan, maar niet ja. alleen. Dat kan ik dus niet alleen. Ik, ik, ik maak niet kont, ik doe twee of drie projecten per jaar... En uh, daarnaast maak ik, uh, ben ik beeldde kunstenaar. Maak ik heel veel tijdelijke gebouwen voor festivals, onder andere. Ja. Zometeen, uh, dan praat ik heel graag met je verder. Ja, ik ook. Uh, ook. over uh, wat je nou eigenlijk wil bereiken met dit. Uh, wat je hoopt dat mensen dan uh, gaan denken als ze naar jou luisteren. Wat er met die mensen gebeurt. Maar eerst uh, Emiel Landman, hij is singer-songwriter uh, uit Utrecht. Daar woont hij. Um, onlangs is hij uh, zijn debuut Plaat uitgekomen, a bargain between beggars en dat is ook de naam van het eerste nummer dat hij gaat spelen. Relate related questions fade Right about here you say Our day will come While this night's still young I dream from the depths of the heart I'll beg, steal, or borrow Love, I dream from the depths of the heart. Consider this a bargain between beggars, between beggars.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 Emil Landman en A Bargain Between Beggars van zijn gelijk, gelijknamige debuutplaat. Ga lekker bij ons zitten. Uh, zet je gitaar neer. Uitgebracht in februari je debuutplaat. Uh, ik ben heel benieuwd van waar die titel. Uh, maar doe rustig aan. Robert, wat vond je ervan? Ja, prachtig. Ja, heel mooi. Ja, ja. Uh, binnenkort uh, staat hij ook in Utrecht. Hij staat op veel meer plekken, allemaal te zien op zijn site emillandman.nl. Welkom. Koptelefoon op. Hallo. <laughs> Hallo. <laughs> Dit was je debuut, geloof ik, hè, op uh, de Landelijke Radio. Zeker. Ik vond en, het spannend. En? Ja. Ja? <laughs> ja, hoor. Spannend, ja, zenuwen? Um, nou, dat viel eigenlijk wel mee. Dat viel zenuwen, mee. maar uh, het is wel een, een ding om bij stil te staan, eerste keren. Ja, toch? Ja. Je krijgt de opname mee naar huis. Ja, dat klinkt leuk. <laughs> van waar de titel van je, van je plaat, A plaat, Between Baggers. Nou, het is eigenlijk een EP. Het is niet echt als een plaat uitgebracht. Ja, het is wel een plaat, toch? Maar geen album. Of nou ja, je zegt liever gewoon EP. Ja. En dat is dus een wat wat korter, compacter album. Ja, nou ja, korter. het komt eigenlijk vandaan dat je dus vroeger dan een singeltje had of zo. Dan had je maxi-single, dat was, waren dan drie liedjes of vier. En dan had je een EP, dan waren er dan vijf. En dan kreeg je toch wel een soort van album, was dan vanaf tien, elf. En ik heb er acht, dus ik vind het ik blijf het een beetje bescheiden okay. bij EP hangen. EP. <laughs> en waarom deze titel? Um, nou, ik vond het gewoon wel heel erg um, uh, van alle zinnen, van alle songs, uh, bij elkaar geraakt was dit wel de meest treffende voor uh, de tijd uh, waarin ik het allemaal aan het schrijven was. Want? Het kwam, het kwam voor, bij die zin voor mij een beetje tot de essentie. Want waar gaat het over voor jou? Nou, voornamelijk over um, hoe ik de afgelopen... Dat is wel redelijk autobiografisch. Dus zeg maar de afgelopen twee jaar, hoe ik dat... Uh, hoe, hoe ik ben gereld en gezeild. Met vrouwen en uh, hè, liefde en zo. Ja, want dit liedje uh, gaat over een liefde? Nog mm, niet eens zo per se. Oké. Okay. Dit liedje, dat sta ik bedoel uh, op de EP zelf wel. Maar ik denk dat dit meer een soort van, uh, van song was die ik schreef... op het moment dat ik voor het eerst iets had van... oh ja, het zit ook wel uh, goede dingen. Weet je, er is ook wel een bargain. Ja. Het heeft ook iets opgeleverd, die relatie. Waar het dan over gaat. Nou, die afgelopen twee jaar. Oké, okay, de afgelopen <laughs> twee jaar. Uh, uh, je debuutplaat, de EP, die kwam op een bijzondere manier tot stand. Uh, te beginnen met het feit dat je ervoor werd gevraagd om hem op te nemen. Dat gebeurt niet vele. Nou, ik had heel erg veel mazzel. Dat ik toen via de Herman Broodacademie, waar ik heb gestudeerd... Um, dat ik een hele korte opnamesessie mocht hebben in, uh, in een studio in Utrecht. En dat aan het eind van die, uh, van die sessie uh, Martijn, Martijn Groeneveld... Uh, producer vroeg, van onder meer ja. Blauwtsoen en Lucky Fonds, de derde. En Emiel yes? Landman dus. Niemand kent hem nog en hij wordt gevraagd. Nou, hij, hij vroeg eigenlijk meer van... Hey, uh, vind je het goed als, uh, als we een keer gaan kijken of het leuk is om samen iets te gaan doen... En toen zei ik van, uh, nou ja, dat lijkt me te gek. Maar ik heb wel maar drie liedjes. Hij zei, nou, dan zou ik maar gaan schrijven. Ja, <laughs> ja zo ging dat. En, en hoe is dat gegaan? Want dat is ook een bijzonder verhaal. Ja, ja ik, ik heb wel een idee waar je heen wil. <laughs> Want jij bent uh, helemaal gek van uh, een zanger Grey Reverend. Uh, een sing-songwriter uit Amerika. Andere... En jij hebt hem uh, gemaild met de vraag. Ja, ik, ho ik hoorde zeg maar zijn, uh, zijn, zijn, zijn debuutplaat. Echte plaat, hoorde ik. En... Uh, nou, dat was wel een van de mooiste, mooiere platen die ik, uh, die ik gehoord had. Zeg maar ooit. En um, ja, ik besloot gewoon even op zoek te gaan naar een e-mailadres. Of dat <laughs> even kon vinden. Ja, maar eerlijk zeerlijk, eerlijk. Dus op zijn eigen uh, YouTube-kanaal had hij uh, nog geen 2000 views of zo. Oh, ja. Dus dan, dan ben je wel bereikbaar. Ja. Toch? Ja. Dus, uh, dus ik, ik besloot hem te mailen met de vraag van... Hoi, um, uh, Gray Reverend, mag ik uh, misschien naar New York vliegen? En dan uh, wil ik heel graag een week bij op de bank slapen en alles van je leren. Weet je wel? En vind je me nou stom? Dan, um, dan, dan vlieg ik alweer terug. Weet je, zeg maar dan gewoon. En anders zet ik wel een week koffie en dan uh, ja, ik wil gewoon kijken en dingen in me opnemen. Toen kreeg ik een mail terug dat hij dat eigenlijk wel een goed idee vond. Ja, maar hij bleek toch iets bekender te zijn dan je dacht. Ja, nou het, <laughs> <laughs> ja. Het verhaal is dat hij ook in een uh, betrokken is bij een andere uh, uh, band of collectief. En uh, ja, daar kwam ik. Eigenlijk toen ik hem ontmoette pas achter. De Cinematic Orchestra. Juist. Ja. Uh, heeft hij onder meer dingen met Patrick Watson gedaan, geloof ik. Hè? Ja. ja. Uh, en, en toen heb je uh, een paar dagen met hem in een vakantiehuisje gezeten... in de buurt van Eindhoven. Had jij geregeld. Ja. En hij kon toevallig. Ja, het ding was dat ik natuurlijk heel graag naar New York wilde vliegen. Maar dat hij zei, nou ik heb vijf dagen vrij tussen een show in Parijs... en een show in Utrecht. Dus als, uh, ja, als je een plek hebt waar we kunnen werken... dan, uh, dan kunnen we dat vijf dagen wel even doen... Ja, ja dan, dan boek je wel een leuk huisje, toch? Center, Center Park. <laughs> nou ja, nou ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> ik dacht wel van, uh, van uh, ik bedoel, ik woonde in een studentenhuis toen en da daar liepen nog net geen ratten over de vloer. En ik weet niet hoe dat, hoe dat voor jou is als je bijvoorbeeld werkt of iets moet maken. Als ik iets moet schrijven of zo, dan, kan ik, dan moet ik lelijk mogen zijn. Dus als ik continu weet dat er huisgenoten thuis zijn of zo in het studentenhuis, dan kan ik niet. Uh, nee, precies, ja. Ja. Dan is het gewoon... Uh, en en toen, hoe ging dat dan? Dan spreek je af met elkaar. Je zit met elkaar vijf dagen in zo'n huisje. Dat is op zich natuurlijk al heel bijzonder. Maar ontstonden daar nummers? Nou, ik, ik had toen ook niet heel veel liedjes nog. Dus wat, het, wat ik voornamelijk deed is uh, bestaande songs voor hem spelen. En, en hij kon me heel goed een soort van richting geven. Een beetje behoeden voor valkuilen. Van, hé, hey, luister hier eens naar. In plaats van, uh, ja, die song vind ik misschien niet zo heel, uh, heel sterk. Of vind ik juist heel sterk. Meer zo van, hé, hey, dat is vergelijkt met wat je nou hier hoort van dat. Of van dit. Ik, ik heb echt cd's naar huis gekregen. Stapels. Stapels. Mooi. Ja. Je gaat uh, nog meer spelen. Uh, dat zo meteen. Maar eerst Herman van Veen en Hilversum 3.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 zijn eigen stem op elke steiger komt een leer van Paljazof Jeruzalem.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 Op elke stijger klonk een weer? van pallias of Jeruzalem. Hilvers en drie stond nog meer. Maar ieder al zijn eigen stem. Op elke stijger klonk een weer. van pallias Jeruzalem. Heel veel sum 3 van Herman van Veen. Robert van der Horst, radiokunstenaar... intiefnemer van Radio Baken. RadioBaken.nl, de website trouwens... wel heel veel fragmenten. Ja. Um, ik um, uh, heb jou heel klein beetje leren kennen... in Utrecht uh, onlangs. Uh, daar deed je namelijk ook iets op de Dom. Tenminste, dat was je standplaats. Uh, wat deed je daar precies? Ja, ik, ik had een. 48 uur lang had ik een radiozender in de lucht daar. In samenwerking met, met Tafelbos. We hebben dat toen Radio Tafelbos ook genoemd. En Tafelbos heeft een geweldig project. Waarin ze, het is een project van de Vrede van Utrecht. Waarin ze van, van bomen die in de stad zijn omgezaagd planken hebben gemaakt. Van die planken werden in dat weekend, vorige week, allemaal tafels gemaakt. Door allemaal mensen in de stad. En toen hadden we samen bedacht. Nou, zou het dan niet leuk zijn om al die verschillende werkplaatsen met elkaar te verbinden. door middel van een radio? Zender en die tafels, wat ik heb begrepen, dat komt dus van hout van bomen die weg moesten in de ja, stad, gegeven ja, ziekte bijvoorbeeld. Um, en, en die tafels die krijgen ook allemaal of hebben allemaal een bestemming gekregen... in de stad ook, op openbare plekken? Ja, dat gaat nog gebeuren. Dat gaat nog gebeuren, ja, oké. Okay. Maar bijvoorbeeld in een museum of op een, in een buurthuis of buiten ook. Er zijn een aantal buitentafels gemaakt. En uh, die tafels die zijn ook allemaal aan het eind van het weekend... in optocht naar het Domplein gekomen. En wat wij nou hebben gedaan... is eigenlijk met heel veel mensen gewoon gesproken, geïnterviewd. Uh, uh, dus dat was normale radio. Maar ik heb ook, en dat vond ik eigenlijk geweldig leuk... ik heb met een man rondgelopen ter voorbereiding. Aart de Veer heet hij, die. die man. Dan weet alles van bomen. Maar ja. dan ook echt alles. Ik heb die, die wandeling ook eh, ja. gelopen en dat er zoveel bijzondere bomen staan in Utrecht. Hè? Ja, bijzonder. Hè? Het gekke was, uh, uh, uh, mijn idee was, ik maak een wandeling met hem en ik neem dat op. En vervolgens zend ik dat weer uit. En dan kan het publiek met radiootjes in de hand die wandeling weer lopen. Dus dan krijg je een groepje met een wolkje. Die als een soort wolkje, uh, een wolkje geluid, uh, door, de stad, uh, door de stad trekken, zeg maar. Ja. Nou, Aart, die uh, had een uurtje met mij bedacht. Maar Aart, die weet zoveel van bomen, wat gebeurde er? Tweeënhalf uur later waren wij, uh, waren wij pas uh, terug met z'n tweetjes. Uh, dat gaat wel goed hoor, jawel. Ja, ja, je zit er heel erg op te letten. Jij ja, loopt allemaal maar uit de hand. Maar ik zit ondertussen even Emil Landman om zijn zingers uit signaal ja, toch, te geven. Dat is toch prachtig? Dat hij nog vier minuten heeft. We hebben nog vier minuten. We ik spijgen. moet nog vier minuten praten. Fijn is dat. <laughs> nou, dat gaat me wel lukken. Nou, we hebben hoor. ook nog een fragmentje het ja, staat nee. hier op papier. Oké, okay, nee, maar waar, <laughs> kijk, dus ik had dat voorbereid. Ik had dus 2,5 uur audio. Dat heb ik teruggemonteerd tot een, tot, een, tot, een, tot een uur. Ja. En toen was jij er ook. En kreeg jij een radiootje in handen samen met een aantal andere mensen. En hebben we die reportage? Eigenlijk gestart. Ja. En ja, toen ben je gaan lopen. Alleen, wat ik natuurlijk expres had gedaan... je gaat lopen en je hoort mij met aard praten. En dat is dan opgenomen? Dat is opgenomen. Maar je loopt een stuk en op een gegeven moment weet ik... ik ga eigenlijk sneller, want ik heb natuurlijk geknipt en geplakt... dan jullie kunnen lopen. Dus het publiek raakt op een gegeven moment Ja, ze raakten gedwaald. Ze raken want achter. Want jullie waren zo snel. Ja. Jij en je boomkenner. Ja, maar ik weet dat. Dus toen, dan ga ik op een gegeven moment ga ik live, live dat inbellen. Dat was de bedoeling? Ja, ja, ja. Toen ging je live inbellen. Inderdaad met onze gids had je contact... Ja. Waar gaat het mis? Waar maar, zijn jullie? Maar dat live inbellen gaat ook weer over de radio. Dus, dus, en dat is ook weer op de radio. En dat is ook weer in heel Utrecht <lacht> te horen. Ja. Dus dat, dat leidt tot, tot een... En, en ik heb niet, geloof ik, de dag dat jij daar was. Maar de volgende dag heb ik zelfs besloten... om de uitzending een stuk terug te spoelen. Dat was ook tijdens, tijdens mijn wandeling. Oh, tijdens ja, jouw wandeling ook ja. gedaan. We hebben ja. anderhalf anderhalve minuut teruggespoed... om het weer ja. in zink te laten lopen ja. met de werkelijkheid. Ja. Want hij praat dan over een boom. Ja. En ja, op de oude gracht. En jullie waren nog ineens op de oude gracht. Robert, wat is je doel van dit alles? Het is grappig, leuk, maar ja. wat wil je ermee? Nou kijk, dit, dit was echt een feest, kan je zeggen. Uh, uh, Radio Tafelbos was echt ook een soort uh, ode brengen aan al die bomen in de stad. En dat verhaal te delen... Uh, uh, Normaal is radiobaken eigenlijk ook wel een feest. maar gaat het heel erg over kijken. En over kijken naar landschap En hoe je nou eigenlijk de omgeving... Uh, op een andere manier uh, ontsluit. Daar gaat het me eigenlijk om. Dus dat je... Dat je uh, als je de... Uh, als je naar een plek kijkt... een vierkante kilometer Nederland... En je, en je zoomt in... dan zit er uh, in elk detail zit het landschap verborgen, kan je zeggen, in, in een baksteen kan het landschap zitten. Ja. En um, uh, wat ik mensen eigenlijk laat doen in, in de verhalen die ik vertel, is ze laten kijken naar dat hele kleine detail en dan weer eigenlijk naar dat hele grote landschap. En eigenlijk al door heel breed kijken en weer naar iets heel kleins kijken. En dat is een, een hele eigenlijk een hele uh, met een hele open blik eigenlijk kijken naar de wereld. En dat is wat ik doe. En wat hoop je dan dat er met mensen gebeurt? Nou, ik hoop niet zoveel. Ik bied ze dat aan. En wat er gebeurt, vaak is dat mensen uh, verrast zijn dat ze met elkaar gaan praten. Uh, dat ze niet meer helemaal geloven wat ze zien, ook. Omdat ik natuurlijk altijd ook wel lager erin... Ah, ik ansaneer het landschap soms. Ik time dingen. Dus... dus, dus Een mengeling van ik, fictie en non-fictie. Ja, ja, precies. Ja. Dus de, de, ik, ik speel met de rol van verteller. Iemand die... Uh, ik kan de verteller zijn. Uh, een gast kan de verteller zijn. Een opname kan de verteller zijn. En daar zit natuurlijk altijd frictie in. Dus eigenlijk bied ik elke keer een nieuwe kijk... Op diezelfde plek aan. En dan ontdek je dat Nederland ongelooflijk gecompliceerd is. Ja. Dat er op één vierkante kilometer misschien wel twintig verschillende natuuronderzoekers actief zijn. Ja. En dat er zoveel bomen staan. En dat er zoveel... zoveel bijzondere bomen staan. Alleen al in het centrum van Utrecht, als we het hebben over die wandeling. Van de... Ja, maar, van ook... maar ook, en dat vind ik ook het mooie, hoeveel kennis er eigenlijk bij mensen zit die je nooit hoort. En wat een rare kennis ook. Echt rare kennis. Iemand die, die een ding ingaat... en dan gewoon zes verschillende vleermuizen uit zijn hoofd kent... en aan de manier waarop ze als een soort trosje in het donker... in een hoekje hangen van een kelder. Dat is toch ongelooflijk. Die mensen die bestaan allemaal. En als je dus gaat inzoomen op zo'n plek... Dan, en die stapel, al die verhalen die stapel ik tot een soort reconstructie... eigenlijk van ja, mijn reconstructie van een gebied. En dat is wat ik doe. Uh, ik, ik neem aan dat jij ook veel luistert naar uh, andere radiomakers. Bijvoorbeeld ja. Radio berg Ja, luister ik wel, maar, maar niet uh, consequent. Wat vind je daarvan? Uh, van Radio Geweldig. Het bestaat niet meer dan Nee, wel terug te luisteren. Ja, maar precies. tot 2007 werd het uitgezonden op Radio 1. Ja. Zullen we naar nou een stukje luisteren? Ja, heel graag. Ja, mooi. Komt ie. De internationale anti-dieetdag van de Nederlandse Obesitasvereniging, die gaat, uh, gaan allemaal wel door. Internationale Rode Kruisdag, dag van Europa. De, op deze dag dus, worden op een swingende wijze... de grondbeginselen van de EU gelanceerd... door het ministerie van Buitenlandse Zaken... en de stichting Florence Nightingale. Wereld-ME-dag, die dus gaat wegens vermoeidheid niet door. Landelijke Fietsdag, na, Nationale Molendag. De een is afgelast wegens veel wind, de land, Landelijke Fietsdag. Veel, vooral veel tegenwind die dag. En de, de Nationale Molendag is afgelast wegens weinig wind... Zowel dezelfde dag. De Nationale Kinderboerderijweekende is verschoven naar ergens volgend jaar. De Nationale Straatspeeldag wordt veranderd in de Nationale Snelwegspeeldag. De datum volgt later. De Nationale Voorleesdag. Ter bevordering van het voorlezen aan kinderen. Die is afgelast. Wegens gebrek aan belangstelling. De Afrika-dag. De Nationale Hortusdag. En de Week van het Dierafvalweek. Die zijn afgelast. De Nationale Oogmeetweken, die zijn dit jaar uh, in Valkenswaard. Dan kan heel Nederlandse ogen laten meten. Die gaan wel door, dus de, dat zijn de Nationale Oogmeetweken. Dan de Week van het Vermiste Kind, oftewel de vergeetminietjesweek Dan kunt u voor elk kind wat u vermist een vergeetminietje planten, is afgelast. De Dag van de Vermiste, de Wereldmilieudag, de Roze Zaterdag... valt dit jaar in de eerste week waarin de maandag in juli valt... Dat is de Cape Pride Week, dan de dag van de architectuur. Die uh, ja, is afgelast. De nationale bollendagen gaan niet door, evenals de Wereldjongerendag in Rome. Uh, de dag van de vuilnisman, u weet het, iedere dinsdag. Vuilnismandag. De Groene Maand, dit wordt uh, volgend jaar het Groene Jaar. En dat zijn een tiental natuurorganisaties die uh, organiseren dan het jaar van het Groene Jaar. En dat valt dit jaar volgend jaar. De Week van het Leren. Dat eh, wordt afgelast, Nationale Gebed- en Boetedag. Daar had ze geen zin in. De Week van het Platteland gaat niet door. En de week, het week van de 19e eeuw, dat viel eind eh, vorige eeuw... die is eh, met terugwende kracht eh, niet doorgegaan. En de Week van het Landschap eh, gaat niet door. Het Nationale Tuinontwerpdag en dan de Week van de Dagbladbezorger. En dan de Wereldharddag is afgelast. En dan de Internationale Reflexologieweek... Dat is van de Bond van de Europese Reflexologie. Die wordt volgend jaar gehouden in Eersel. Maar die valt samen met de Dag tegen het Geweld. Van de stichting Kappenau. Dat is een vredelievende stichting. Die heet Kappenau! Als ze dan iets merken, iets vermoeden van een geweld. dan komen ze op je af. En dan roepen ze allemaal. Hé! Hey, Hé! Hey, Kappenau! Hé hey, jongen! Kappen! En dat dan een hele week. Tot zover de. Oh, nagekomen recht, de Wereldborstvoedingsweek is afgelast. Maar uh, de Herpersweek gaat wel door? Ja, ja sorry, oh, die was ondergeschoven. Wacht ja. even, de Herpersweek. Oh, oh, voordat u denkt, nou, die zal dan ook wel afgelast zijn. Nee, die is zelfs uitgebreid naar de Herpersmaand. Uh, ja, er wordt de Herpersmaand. En dat is natuurlijk een, een part initiatief van de Bergijkse Herpersclub. Ja. En de stichting SOA Bergijk. Oké, okay, tot zover de afgelastingen en de evenementen die wel doorgaan. PONG! Gesprek. Het Radio Bergeijk. Nou, mooi, hè? Ja, hè? Heel mooi. Zullen we maar weer naar Emile Landman gaan? Dit is Leaves. Your name was all over the door. Silence is sadness surrounding a soul. The marks of your color started to fade. My need to follow remains all the same. Stars in the night beginning to fall. Silence is sadness surrounding a soul. Now give me back to where I'm from.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 I idolize the light for us, shine on I realize the love we had is gone I realize the love we had is gone landman en liefs. Kom er nog even bij, als je wil. Mooi man. En uh, Robert die uh, trekt uh, ondertussen zijn uh, jas aan. Ja. Ik je hebt het koud. Ben ik mooi klaar mee. Uh, je, je, gaat mooi op, je gaat op pad uh, zo meteen. Ik ga zo op pad, ja. Jij stuurt me weg. <lacht> dan komt het op neer, toch? Wat is het plan, uh, Robert? Ja, dat... Dit is uh, Radio Baken Live. Ja, ja, Radio Baken Live. Nou, eigenlijk was het plan dat ik, jou, dat ik iets op zou nemen... en dan jou vervolgens op pad zou sturen. En dan ja, ja. hoopte ik ja. dat, ja. dat jij, eenzaam, dat jij op het dak, eenzaam op het dak achter zou blijven... terwijl wij de uitzending <lacht> overnamen. Want dat kunnen we toch prima. Ik denk, ja hoor, maak er Maak een feest van. We een feestje van. Dat, dat plan gaat dus niet door. Uh, we kunnen niet het dak op met een center, maar we gaan wel toch iets proberen. Het ik, dak op? Nou, dat weet ik nog niet. Maar ja, we gaan, je jas in, is in elk geval. Ik aan. doe mijn jas in ieder geval aan. En uh, ja, ik ben zo meteen terug. Je stuurt me eigenlijk gewoon weg. Tof. Ik denk, ja. dan, uh, nou, ik denk dat dat dan iets naar vieren wordt. Ja. Denk ik. Hè? Ja, dan zal dan ik nog, nog even leren? Ja? Blijf nog maar even zitten. Oké. Okay. En dan straks naar vieren, dan, dan mag je helemaal live. Helemaal live. Emiel. Uh, is de spanning er een beetje af? Ja hoor. Ik ja, vind het steeds leuker worden. Ik voel me super op mijn gemak, vind ik gezellig. Goed zo. Vorig jaar uh, afgestudeerd aan de Herman Brood Academie, MBO Muziekschool in Utrecht. Ja. Is dat een goede basis? Um, ja, niks dan lof, kan je dat zeggen? Ja. Niks dan lof over niks die school. Niks dan prei, Ja. <laughs> <Heel> <laughs> nee, het uh, te, te, te gek school om, uh, om uh, op te hebben mogen gezeten. Ja. En, en, en uh, zijn er ook al uh, bekende namen dan inmiddels die, uh, want de school bestaat nog niet heel lang, hè, die uh, daarop ja, hebben gezeten? Ja, uh, Lisa Loewis heeft erop gezeten. Die is geloof ik X-Factor gewonnen het eerste Aha. seizoen. Tim Knol heeft erop gezeten. En Mystery Mississippi ook niet? Miss Mississippi, die zitten daar nou nog op. Zeker. En hebben een 3FM Talent Award gewonnen? Zeker. Vooral. Jij staat trouwens regelmatig in het voorprogramma van die band, toch? Ja, ook heel blij mee. En nu zit je op het conservatorium. Ja. Wat doe je daar? Uh, nou, dat is een nieuwe richting. Die, is, uh, die bestaat sinds uh, vorig jaar. is de eerste lichting begonnen. En dat heet ja, Musician 3.0. Heet dat. Het is eigenlijk een beetje een vrij uh, ongekaderd uh, denken uh, en bezig zijn met muziek. Dus uh, in plaats van dat je heel gestructureerd uh, nadenkt over hoe je een song moet schrijven in drie minuten. En hoe je een verhaal moet vertellen in drie minuten. Mag je... Uh, hierbij ook niet raar opkijken van de opdracht... maak een uh, 15 minuten durende song van alleen bouwmaterialen. En dan sta ik in de gamma, uh, ja, de is te testen, weet je wel... welke ik het beste vind uh, klinken. Is dit echt gebeurd? Ja, dit, dat krijg ik ook, ja, ja. Ik zie Robert al een beetje glunderen. Ik komt het ze Nee, maar wat je dan dus doet, hè... dat is dus, los van het feit dat mijn hart echt ligt bij het... echt liedjes, liedjes. Maar wat, wat je hier dan, als je dan in zo'n gamma staat... En je, je kent het wel, het moment dat je een boormachine loslaat, die, die, die knijper. Sommige boormachines, dat zou je misschien verbazen, die stoppen vrij snel. Ja. Andere die gaan wat langer door nog. Ja, ik weet er alles van. Maar als je dus dat soort dingen gaat luisteren, de ritmische dingen maken met iets wat lang uitklinkt, is lastiger dan iets dat heel snel stopt. En, en wat doe je daar dan mee? Neem je dat dan op? Maak je daar een compositie van? Of... Nou, uiteindelijk is, dat is gebruikt, uiteindelijk is dat toen gebruikt uh, voor een, uh, een live performance wat eenmalig uh, gedaan oh, ja. is. Misschien wat voor radiobaken? Robert... Ja, nou, ik, het, het, ik heb een keer een project gedaan samen met Geert Jonkers van uh, OT Engineers. Die maken dat soort uh, dingen, uh, die experimenteren heel veel met geluid. Uh, voor een, voor een uh, scholengemeenschap in Maarsberg, geloof ik. Hebben we met alle technische afdelingen, 100 leerlingen van uh, jongens van uh, 14 jaar. Hebben we alle machines ongeveer misbruikt. En dat heeft tot een concert geleid. Daar heb ik nog opnames van. Het is geweldig leuk, want je kan ook uh, een machine als, als aandrijving natuurlijk gebruiken... om vervolgens een ander geluid mee te maken. je kan het geluid van de machine zelf gebruiken maar je kan natuurlijk ook Tuurlijk. heb je wel eens geëxperimenteerd een hele dag met een betonmolen, wat je er allemaal in kan gooien dat en een hoe betonmolen, dat ja. Ja. heb jij gedaan ja, dat ja, was een betonmolen, en daar kan je van alles in gooien. sommige dingen klinken heel goed sommige dingen wat minder een, een draaiende betonmolen, een ja. ja. slagroom heb ik er niet in gedaan, niet maar gedaan? mocht dit project nog een keer uh, vraag me af hoe, hoe, ik denk dat slagroom niet zo hard klinkt ook niet Nee, hard, ja, zachte geluiden kunnen ook heel mooi zijn natuurlijk. maar Je moet wel nog even die... Ja, nou ja, ja, je wil die, je wil die tik hebben. Je wil dat ritme hebben natuurlijk. Ja. Hey, nu treed je regelmatig op. Wat is je mooiste podiumervaring tot nu toe? Um, nou... Ja, dat is toch wel dat. Ik, uh, drie jaar geleden... Ja, drie jaar geleden alweer. Toen uh, kreeg ik uh, eigenlijk uit het niets de uitnodiging... of ik een liedje wilde zingen uh, in China... Dus daar heb ik toen ja tegen gezegd. En dat was eigenlijk een beetje een raar verhaal. Uh, maar toen, uh, toen, toen bleek uiteindelijk dat ik dus naar China was gevlogen om één liedje. Eén liedje? Eén liedje te zingen. Ik toen dacht eigenlijk, naar huis? Ja, ik dacht eigenlijk dat ik daarheen zou gaan om te praten over hoe ik als uh, Westerse muziekstudent uh, muziek ervaar. En hoe ik, uh, hoe ik zelf dus een product ben van alle mensen, alle Westerlingen die voor mij hebben geleefd. Wat voor hun natuurlijk iets is wat heel raar is. Of wat nog niet zo daar leeft. En in plaats van. Dus ik had me goed voorbereid. Ik had me een beetje ingelezen. En ik had een soort van. Uh, plan wat ik met die studenten wilde doen. Maar eigenlijk wilden ze dat ik maar één liedje kwam spelen. En. Uh, en het bizarre daarvan was. Is dat je dan dus echt voor een zaal zit. En, uh, van. van nou, ik denk 800 Chinezen. Die hm. heel recht zitten. En aandachtig luisteren. En ze hadden een 14-koppige band voor me geregeld. Die allemaal die song veel beter kende dan ik zelf. En. Uh, was ja, Chinees ook. En wel Engels. Ja, ja, het was gewoon een, een Engels thuis liedje. Een liedje van jou? Nee. Dat niet eens? Nee, ik had toen nog geen eigen songs. Okay. Uh, hoe kwamen ze bij jou? Uh, ik had ik de had, uh, die, die, uh, die, uh, die uitnodiging gekregen van een Chinese zangdocent. En die had ik leren kennen in Duitsland. En, en waarom, was. waarom is dit nou je mooiste podiumervaring? Nou, om, omdat het uiteindelijk dus bleek dat ik toen ik dat liedje had ge, gedaan... dat was allemaal wel heel leuk. Maar toen zat ik in mijn hotelkamer en toen kwam de tolk. Die kwam naar me toe en die zei... Emiel, Emiel, uh, we must go now. Ik zeg, oké, okay, nou ja, oké, okay, dan gaan we. Ik zeg, maar waar gaan wij heen? Ja, we gaan naar de televisiestudio, want je hebt een prijs gewonnen. Ik zeg, uh, Ja, zoals dat altijd gaat, weet je wel, met karaoke dingen en uh, China en zo. Je weet eigenlijk niet zo goed waar je aan meedoet. <laughs> dus ik, tuurlijk was dit ook een wedstrijd. Dus ik, ik had de, de derde plek gewonnen. Dat wist je helemaal niet? Nee, dat wist dus dat ik helemaal niet. Was. Maar dat, dan sta je echt in een groot, groot studio en dan kreeg je bloemen en zo. En ik had nog nooit gedacht dat ik bloemen zou krijgen voor één liedje en, dus ik weet niet of jij voor vier liedjes vanavond wel iets... <laughs> nee, maar dus dat was wel gewoon een hele bijzondere ervaring. Ja, want je gaat straks nog uh, twee liedjes spelen. En uh, volgend uur ook, En dat is uh, ook wel heel erg tof... Um, twee hoorspelmakers te gast. Dat zijn uh, Peter Tenel en uh, Chris Baiema. Robert, ken je ze? Ja, Chris Baiema ken ik beter dan, uh, dan Peter. Daar, daar moest ik toch even op googlen. Moet ik heel eerlijk bekennen. En toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, dat is het. Ja. Uh, Chris kende uh, uh, uh, uh, vooral van de één minuutjes. Van, de, van, de e van, van uh, plots, of niet? is oh, Van de VPRO. In, uh, uh, ja, die één e minuutjes die vind ik zo mooi. Het middagprogramma, ja. Ja, de VPRO. Ja. En, en uh, nou ja, ze zijn bekend van uh, Bommel bijvoorbeeld en ja. Het Bureau. Ja. Bekende hoorspelen hier op Radio 1. Dus dat uh, straks, in het volgende uur. En dus twee liedjes nog van Emiel. En Robert, jij gaat dus live zometeen. Ja, radiobaken doen. Hier nou ja, dat kan radio dat Kan eigenlijk niet. Maar ik ga, ik ga in ieder geval even een tocht uh, door het gebouw ja, maken. Sorry, nee, het, het staat hier in mijn script. Ja. Dus ja. we gaan ja. het toch echt doen. We gaan het doen. Ja, oké. Okay. Uh, tot slot dan. Tell her about it, Billy Joel. Tot straks. Listen. <middels>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 she means Woo -hoo. Woo -hoo. Listen boys that automatically certain, certain guarantee To ensure yourself you got to provide communication constantly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 Let her